De Russische president Poetin heeft een bliksembezoek gebracht aan het Holland House in Sochi. Poetin kwam Olympisch kampioen Irene Wüst feliciteren. Hij gaf haar een hand en omhelsde de winnares van de 3000 meter. Het bezoek duurde tien minuten. Volgens Russische media was de aanwezigheid van Poetin een bedankje vanwege de zware delegatie die namens Nederland aanwezig is in Sochi.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 Houds de lijnen, de Geo Lippens. Goedenavond, deze zondagsuitzending staat natuurlijk in het teken van de Olympische Winterspelen. Dus geen top 5 vanavond, die stellen we even drie weken uit. Maar het belangrijkste, de Olympische Spelen zijn twee dagen oud... en Nederland heeft al twee gouden medailles binnen. Gisteren was het Sven Kramer, vandaag gaf Irene Wüst er een klap op. Ze won de drie kilometer. Haar derde gouden medaille gaat ze binnenhalen in haar carrière. Wuster heeft de gouden medaille, dat is al zeker het zilver voor Sablikova... en het bronstel Olga Graaf. Snowboarder Cheryl Maas slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale van de sloopstyle. Ze gingen de halve finale in beide runs onderuit. Ik baal natuurlijk goed uh, dat ik uh, vooral bij die laatste run zo lullig op mijn bek ging op het eerste onderdeel. En dan weet je eigenlijk meteen, oké, okay, het is over. En dan Sven Kramer, die kreeg eindelijk zijn gouden medaille op Medal Plaza ontving jij de plak. Zolote medaille Olympische Sven Kramer! Een Olympische langs de lijn is dit tot 11 uur vanavond. En in de studio hebben we vanavond Monique Kleinsman te gast. In 2005 Nederlands kampioen allround. In 2011 bij de beste op de Nederlands kampioenschappen. Afstanden op de vijf kilometer. En natuurlijk ook Olympiër. In 2006 deed ze mee aan de Spelen in Turijn. Monique, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Zeg een beetje genoten van die drie kilometer ah, van Irene Wüst. Fantastisch. Maar ook uh, de, de andere races, Antoinette en, uh, en Anouk. Het is een hele mooie, mooie dag. En natuurlijk na gisteren uh, super om te volgen. Nou, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Je blijft hier voorlopig even zitten. En we gaan natuurlijk kijken wat er allemaal gebeurde vandaag. Want drie Olympische Spelen, drie gouden medailles. Als Irene Wüst zich al niet eerder onder de grote schaatsers... der aarde had geschaard, dan is het in elk geval vandaag gebeurd. Als eerste Nederlandse Olympische sporter pakten ze drie gouden medailles... op drie achtereenvolgende Spelen. Goud op de drie kilometer in Turijn. Goud op de 1500 meter in Vancouver. En vandaag goud op de drie kilometer in Sochi. Go to the start. Ja, ze staat klaar. Irene Huust, de vrouw van het Nederlandse schaatser. Ready. Well, Irene heeft natuurlijk zelf heeft, heeft stappen gemaakt en willen maken om, om, uh, um, om er iets anders in te zitten dan uh, altijd maar een gespannen snaar te zijn. Nou, ik heb wel heel goed geslapen en uh, vanmiddag slagen ik normaal gesproken ook. Alleen uh, dat lukt vandaag niet helemaal. En, uh... Wat gaat zo snel? Wat gaat zo hard? Wat dendert ze er vandoor? Rambambam, bam, gelijk voorbij aan Isizawa. Ik wou uh, niet te hard beginnen. maar uh, nou ja, smiddag ook nog even in mijn kamer. Ik zei, je moet niet te hard beginnen, want dan blaas je zelf op. Zo, ja, klopt, dat weet ik.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 ja, nerveus. En als ik nou iets moet inhouden, dan vind ik dat lastig. En dus begint Erben Wernemars al te klappen. Wat Erben, dit is toch een gouden race. Ja, dit is de gouden race. Dit was die ronde die ze nodig had. Eén keer versnellen. 31-4. Ze dus pakt nu 2,7 seconden voorsprong. Ze kan echt heel veel verliezen in die laatste ronde. Ik was wel heel erg gefocust de hele race.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 Die grote druk. En dat is eigenlijk de manier waarop je met die druk om moet gaan. En dat heeft ze fantastisch gedaan. En dat zei Gerard Kemkers. De coach dus van Irene Wüst die goud won. Martina Zablikova werd tweede. brons was voor een Russische. Olga Graaf bezorgde het thuisland de allereerste schaatsmedaille. Monique Kleinsman, ja, die overwinning van Wüst de overmacht. Uh, was jij verbaasd over de manier waarop ze dit wint? Nee, eigenlijk zie je dat aankomen. Maar het knappe is dat ze dat op dat moment ook gewoon doet. Uh, je ziet de laatste races, hoe ze dat rijdt. Hoe zelfzeker ze is. De stabiliteit in haar techniek is fantastisch. Het is zo moeilijk om dat te creëren. En ze laat het elke keer zien. Dus het verrast me niet. Maar als je het dan op dat moment als favoriet kunt doen. is ontzettend knap. Het gekke is, ze was... Toch nerveus voor die race. Net als Sven Kramer gisteren. Die vertelde zelfs uh, dat hij de nacht ervoor niet geslapen had. Iedereen denkt dan. Gerard Kempers refereert er ook aan. Van joh, ah, die pakken die medailles wel eventjes. Ja, maar die nervositeit. Ik denk dat dat ook nodig is om zo'n prestatie te kunnen leveren. En uh, ik geloof dat elke topper uh, ook onzeker is op bepaalde momenten. En dat geldt voor Sven en dat geldt voor Irene. En ik denk dat zij dat ook nodig hebben om uh, tot zulke prestaties te komen. Uh, heel knap. Ja, want hoe groot is die druk op de Olympische Spelen? Jij hebt er in 2006 aan meegedaan, in Turijn. Nou, dat liep niet goed af, 17e op de drie kilometer. Ja. Het hele gedoe rond die startplaats op de vijf kilometer. Ja. Nou, je wordt er waarschijnlijk liever niet aan herinnerd. Maar toch, jij weet als geen ander hoe groot die druk dan is. Ja, en kijk, uh, Irene en Sven zijn natuurlijk torenhoog favoriet. En, uh, en zij leggen zelf die druk op doordat ze zo goed presteren. En dan is het nog lastiger. En ik denk dat je als buitenstaander niet kunt begrijpen hoe groot die druk is. He, dat is moeilijk te omschrijven. Uh, alleen iedereen kan dat op dat moment voelen. Ja, Ook voor iemand die al aan drie Olympische Spelen, of in ieder geval aan twee, al heeft deelgenomen, nu aan de derde Olympische Spelen meedoet ja. en al twee keer goud heeft gepakt. Waarom is die druk dan nog steeds zo groot? Nou ja, nu was uh, Torenhoog favoriet als eerste keer tijdens haar Spelen. En, uh, en dat moet je dan ook op dat moment waarmaken. En uh, je wil het voor jezelf, uh, de buitenwereld verwachten dat ze het even doet. Het is gewoon super lastig om, uh, om dan cool te blijven en om je dan aan je plan te houden zoals je dat het hele jaar doet. En uh, ja, ook complimenten voor de begeleiding daaromheen, want die dragen daar zeker aan bij. Die houden haar scherp ook, of, of is dat niet meer nodig? Nou, dat is wel nodig, denk ik. Ik denk dat ze haar soms uh, hè, misschien wat uh, lading bij haar wegnemen, of misschien soms wat extra uh, ontspanning bieden. En, uh, dat, is, dat luistert gewoon zo nauw, zo vlak voor zo'n race kan er nog zoveel gebeuren en... Uh, ja, daarom die complimenten voor het begeleidingsteam... die zijn zeker, zeker waardeerd. Het was anders dan andere jaren, hè? Want vaak was het zo dat Wus langzaam op gang kwam. Er waren wel wat problemen in het begin van het seizoen. Vaak op het einde kwam ze weer meestal in vorm. Nu ja. is het eigenlijk het hele seizoen al dat ze, dat ze blijft presteren. Hoe komt dat? Nou, wat ik wel mooi vind om te zien... is dat ze een heel eigen koers heeft uitgestippeld. Hè? Al begin van het jaar stippelen ze dat uit. De staf weet natuurlijk wat bij haar past. Iedereen weet zelf veel beter nu wat, wat voor prikkels ze nodig heeft... En dat hebben ze heel goed in een heel mooi plan ge, gezet. En dat plan ook goed uitgewerkt. Freddy Wennemars, die veel met haar, haar op pad is geweest... samen met Linda de Vries een extra kamp in Spanje belegd, hè, Wanneer andere atleten hè, naar Rusland afreisten voor de wereldbeker. Het is heel knap om cursus te maken, dat je soms wedstrijden laat schieten. Is dat volwassen worden? Ja, is volwassen worden en ook uh, je lichaam leren kennen. Uh, met, door tegenslagen, die ze ook heeft ervaren, uh, ja, toch de goede dingen eruit te pikken. Ik denk dat ze dat heel goed hebben gebundeld met elkaar. En dat leidt tot een uh, fantastische olympisch gouden plak vandaag. Kijk eens of jij hebt gekeken naar die race. Uh, de techniek hè, van Wüst. Uh, wat, wat, wat, is nou, wat maakt haar nou zoveel beter dan bijvoorbeeld Sablikova op dit moment. Zeker ook op dit ijs. Ja, wat, uh, wat Sablikova en uh, ook Irene Wüst allebei goed deden vandaag. Wat ook Anouk van der Weijden goed deed en Olga is Heel veel ritme rijden en de bochten versnellen. Bochten agressief aanvallen. En ik vind Irene nog een stabielere schaatser. Als je ziet, haar bovenlichaam is heel gecontroleerd. He, daarin is Sablikova iets, iets minder stabiel. En uh, ja, als je Irene ziet draaien elke klap is gewoon, gewoon raak. De timing is in de techniek van het schaatsen gewoon heel lastig. En je ziet dat het bij haar klopt. Mooi vond ik om te zien dat ze na haar race uh, opstond. En het was net alsof ze even uit trance kwam. Dus ze heeft die race volgens mij ook gewoon in trance geschaatst. En uh, ja, fantastisch om te zien. Die prestatie van Sablikova, dat ze dan toch gewoon tweede wordt... dat was ook gewoon het maximale wat ze eruit kon halen. Eigenlijk had ze dat van tevoren al min of meer aangegeven. Van ja, Wüst is toch de beste. Ja, dat is best bijzonder eigenlijk als je aan zo'n toernooi begint... om dan te zeggen van ja, hey, ik, ik denk dat iedereen toch beter is. Um, aan de andere kant, uh, ik denk dat voor Sablikova... dat dit uh, een goede opsteker is geweest voor de vijf kilometer. En ze reed stabiel, ze reed vlakke rondjes en uh, kon elkaar... Uh, ja, haar ritme goed opbouwen, opbouwen aan het einde van de race. Dus Sablikova heeft me ook wel positief verrast vandaag. Graaf ook? Ja, graaf zeker. Zij uh, werd negende dit jaar op de hoogste klassering wereldbeker. En als je dan vandaag op het podium staat, is dat uh, fantastisch. En Pechstein, net buiten de medailles, enorm teleurgesteld. Tranen met tuiten op ja. de tribunes. Ja. Heeft jou dat verrast trouwens? Ja, niet dat ze tranen met tuiten had, maar dat ze niet in de medailles kwam. Nee, ik had Pechstein eigenlijk stiekem toch wel tot de kandidaten gerekend voor het podium. En, uh, maar Pechstein die reed heel traag ritme. Als je haar beelden terugziet... Uh, is het traag. En, en zo'n slag moet je rijden op snel ijs zoals in Salt Lake City of Calgary. Hè, dit ijs was echt dan moest je agressief schaatsen. En dat zie je de mensen die het beste rijden. Uh, rijden een agressieve slag. En dat viel me tegen van zijn vandaag. Nou, laten we het even over die andere twee Nederlandse schaatsers hebben. Ze stonden niet op het podium maar ze zijn ook allebei Olympisch debutant. Uh, ze beleefden hun debuut trouwens totaal anders. Eerst even Anouk van der Weijden. Die werd vijfde. Die was uitermate tevreden. Ik heb een, uh, een goede race neergezet en uh, nou ja, vijfde op de spelen. Dat is mooi. Ja.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 op de Olympische Spelen, ja Monique, daar moet ze gewoon tevreden mee zijn toch? Ja zeker, ik ben ook trots op haar hoor. Twee jaar terug bij Team Oppershop zijn we samen begonnen aan de Olympische cyclus hè, richting Sochi. En uh, Anouk Kennedy is gewoon een, een, een ontzettende doorzetter, hè. een felle tante af en toe. Hm. Ik sprak haar trainer van de week, hè, Johan de Wit van Project 2018... En die zei ook van, ja, we hebben best wel wat strijd gehad dit jaar hè, over het programma. Hè. De lijn die ze had ingezet, twee jaar terug wilden ze voortzetten. En Johan was van mening, er moet iets veranderen. dan moet ze iets meer omvang trainen. Dus ze hebben daarin uh, ja, uiteindelijk een andere lijn gekozen. Hè. Dus uh, ze gebruikt de ervaring van die twee jaar daarvoor. Hè. Het zijn allemaal trainingen die op elkaar sluiten. En ja ze rijdt dit jaar toch wel uh, heel goed niveau. En ik vind het knap hoe ze zich uh, vandaag staande heeft gehouden. Een uh, hele vlakke race. Dus hm. dat belooft, uh, belooft wel wat voor dit seizoen wat ze nog gaat schaten. Is het extra knap, ook Vanwege het feit wat ze allemaal heeft meegemaakt na dat OKT. Uh, waar, waar, waar dat gedoe was natuurlijk met Vonne Nauta die gehinderd werd. Niet door, uh, door Van der Weijden trouwens. Maar in ieder geval, het ging erom. Hè. Het is zelfs een rechtszaak geworden. Ja. Uh, wie gaat er naar de spelen Van der Weijden of uh, Nauta? Ja. Bedoel, dat, dat gaat toch ook doorwerken? Ja, natuurlijk. En ik vind dat Anouk enorm gegroeid is hoe ze daar mentaal mee omgaat. Hè. Twee jaar terug uh, merkte ik dat ze af en toe nog wel eens van slag was. En nu uh, volgt ze gewoon haar eigen koppen. Ja, dat doet ze gewoon heel goed. En ze, ze draait daar het positieve van, van. Ik laat zien dat ik hier thuis hoor. En dat heeft ze met de vijfde plek zeker gedaan. En voor haar zijn de spelen nu gewoon helemaal klaar. Hè? Ja, ze is reserve nog. Ja, klopt. Ze is reserve. En wat wel bijzonder eigenlijk is... haar ploegproject eh, 2018 eh, is nog heel onzeker... over het aankomende jaar of dat door kan gaan met sponsoringen. Ze werken met een heel klein budget. Dus ja gewoon echt heel knap hoe ze met haar team... Eh, toch tot deze prestaties komt. Super en met zo'n vijfde plek zal haar plekje toch ook eigenlijk wel weer... nou ja, redelijk zijn... Ja, maar toch ben je afhankelijk natuurlijk weer van, hè, in het schaatsen is heel veel uh, ja, te doen nu om de sponsoring, hè, veel sponsoren hmm. stoppen en na het aankomende jaar, hoe gaan die ploegen eruit zien? Dus dat is wel een onzekere factor. Dus uh, ik vind het mooi om te spreken ook van de week met Johan de Witte, uh, ja, hoe ze hun focus hebben gelegd op Sochi en uh, het hele team het eromheen. Komt er ja. Het komt eruit. Ja. De andere Nederlandse, uh, de derde Nederlandse zeg ik dan, maar dat heeft met de uitslag te maken. Antoinette Jong eindigde als zevende, was eigenlijk achtste, maar er werd een Poolse gedisqualificeerd. En uiteindelijk werd de Jong zevende. Ze kon de tranen niet bedwingen. Aan Steven Dalenboud legt ze uit waar die tranen nou eigenlijk vandaan komen. Nou ja, dat je het hele jaar al, uh, het hele seizoen al goed gereden hebt. En uh, elke race uh, ja, voel je dat je, verbe ja, dat je verbetert en dat je elke keer weer beter wordt. En, uh...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 Op dat moment. Want wanneer merk je zoiets? Merk je dat gewoon meteen in het begin van de race? Bijvoorbeeld bij haar zie jij meteen iets van... Nou, dit, dit gaat gewoon niet goed komen? Ja, je zag net dat... Uh, kijk, ik ken haar als schaatser. En je weet ook hoe ze rijdt als ze stabiel rijdt... zoals ze goed rijdt, hè, zoals bij het kwalificatietoernooi. Zij is ook gewend om wel in de laatste rit te starten. Dus dit was voor haar echt geen probleem. En je, je ziet gewoon dat ze aan het knokken is. En dat, uh, ja, dat, dat waardeer ik enorm in haar. Dat ze hè, tot aan het einde de beuk erin gooit... om toch te proberen, hè, om het te corrigeren... En, uh, ja, dan zie je dat dat gewoon net niet loopt. En uh, heel zonde hoor, want ja, ik had haar toch op de top drie uh, lijst ik gezet. Wel, als medaillekandidaat Ja, als medaillekandidaat Als dus je ziet als zij haar een goede race rijdt en, en ze, ze raakt de techniek goed. Hè, die, die meiden die zijn ook bij Jong Oranje gewoon zo goed bezig al met een raceplan. En dat evolueren ze elke keer na elke race. Dus die weet heel goed waar ze mee bezig zijn. Dat is heel knap heel mooi proces. En uh, vandaar dat ik haar uh, echt wel op een podium had, uh, had geplaatst. Maar ja, 18 jaar, uh, dan zeg ik, uh, die heeft nog een toekomst uh, voor de boeg. Hoewel, we zagen vandaag ook een Russische kunstrijster van 15, dus echt heel jong is ook alweer niet meer. Nou nee, ja, ze heeft een hele mooie toekomst voor de boeg. En ik denk dat hè, als, uh, als je ziet de opbouw van de laatste twee jaar, hoe ze elke keer een stapje maakt. Zij gaat Over twee weken gaat ze naar Noorwegen om het WK Junioren te rijden. En uh, ik denk dat ze de ervaring van vandaag zeker meepakt. Dus... Ze is ook de wereldrecordhoudster, hè? Bij de junioren op die drie kilometer. Ja, dat heeft ze in Salt Lake City volgens mij gereden dit jaar. Dus ja, zij kent gewoon een heel goed seizoen. En dan is het zo verschrikkelijk balen als het hier gewoon net niet loopt. Dan, uh, ja, dan begrijp ik die teleurstelling wel. Is het dan een dooddoener als ik zeg... ach, dat neemt ze weer mee naar de volgende toernooi... wordt ze alleen maar sterker van. Hè? What doesn't kill you makes you stronger. Ja, dat is inderdaad zo. Dat zijn uh, hele goede levenslessen. Maar uh, ik vond het ook heel, aan, mooi om, nee, ik vond ook heel mooi om te zien hoe ze... Het, het typeert haar mentaliteit, hoe ze hiermee omging. En hoe ze uiteindelijk toch iedereen te woord staat. doet ze heel netjes voor haar leeftijd. Nou, Laten we het even over morgen hebben. Uh, want het kan eigenlijk uh, nou ja, in het hele medailleklassement... ook alleen maar mooier worden. Morgen is de 500 meter bij de mannen... met opnieuw Nederlanders in de favoriete rol. Ben jij trouwens ook zo optimistisch... over de kansen van de broertjes Mulder en van Jan Smekers? Ja, het gaat erom spannen morgen. Hè. Het zijn, uh, het zijn uh, inderdaad kandidaten voor het podium. Dat klinkt misschien uh, te eenvoudig om te zeggen... maar als je ziet hoe het voorseizoen is geweest... dan is dat zeker zo. En ik ben heel benieuwd morgen. Het gaat spannend worden. Twee races uh, stabiel rijden. En ook Stefan Groothuis. Ik, ik, niet echt een typische 500 meter rijder... maar ik denk dit ijs is wel geschikt voor hem... Hm. Dus het, het, ja, het belooft een hele mooie race te worden morgen. Nou, laten we eerst even gaan luisteren naar Michel Mulder. Een van de favorieten. Vanmorgen is het wereldkampioen sprint. Vanmorgen trainde hij voor het laatst. Steven Dalebout, die sprak met hem. Ja Michel Mulder, mooi halletje zeg je. We zitten ja, aan de kop helemaal precies op de as van de baan. Op de tribune. Met de plek met de minste beenruimte. Dat heb je goed uitgekozen. Ja, dit is een plek die je niet meer zal zien na vandaag denk ik. Of wel? Nee, niet zo vaak. Nee, nu zit het op de tribune. Volgens mij mag ik daar straks niet eens meer op. Maar uh, ja, we zitten inderdaad in de eerste bocht. Geen onbelangrijke bocht straks uh, met de wedstrijd. Ja, deze moet wel goed gaan. Ja, ja dat is sowieso met jouw uh, met je zo, hè? Met de 500 meter. Ze moeten wel goed gaan, die bochten. Ja, ja nee, dat is zo. En, maar Dat is het mooie van 500 meter gaat. Alle details moeten kloppen. echt uh, Van meter 1 tot en met meter 500. Dus dat, dat vind ik het mooie aan de 500 meter ook. Maar uh, ja, die eerste bocht als je sneller moet gaan maken, ja, dat is wel uh, cruciaal. Ja, hoe, hoe is dat hier de, qua ijs? Dat is dan ook nogal belangrijk. Hè? Uh, je hoort schaatsen zeggen het ijs breekt weg hier. Kun je uitleggen wat dat betekent? Ja, wat, wat je dan hebt is omdat je met schaatsen heel veel grip hebt. Omdat je van die scherpe ijsjes hebt in het ijs. Kun je eigenlijk uh, onbeperkt uh, kracht uh, leveren op het ijs. Alleen soms is het ijs wat brekerig. En daardoor kun je aan het eind van je afzet. Waar je normaal bijvoorbeeld in Tia of nog even dat laatste zetje kan geven... Uh, breek je hier echt helemaal weg. En als je afzet gaat dus niet meer het ijs in... maar echt de lucht in. Dus daar heb je helemaal niks aan. En dan uh, raak je ook door uit onbalans. En, en dat is een beetje een, een, een dun lijntje... waar we als schaatsers heel gevoelig voor zijn. En met de wedstrijd die ik uh, afgelopen woensdag reed... vond ik het wel meevallen. Dus... Uh, het, het verschilt nog wel eens en ik denk dat hij straks op de wedstrijddag wel goed is. Ja, en is dat iets wat je, je dan vooraf kan testen of wat je pas tijdens die eerste meters van je wedstrijd merkt? Nou, dat is wel een reden waarom ik de wedstrijd heb gereden. Om, omdat ik dat soort dingen wel graag wil voelen. En, uh, zoals nu in de training is het toch altijd weer net even anders dan dat je in een wedstrijd rijdt. Dus vandaar dat ik uh, dacht van ik ga mooi in een wedstrijd rijden. Dan weet ik ook hoe het ijs voelt als ik uh, volle inzet geef. En, uh, nou, dat, uh, daar ben ik wel blij mee dat ik dat gedaan heb in ieder geval. Omdat het wel ander ijs is dan in, uh, in Tijalf. Maar dat ja. zit hem echt in kleine dingetjes hoor. Ja, en dat hoeft natuurlijk geen nadeel te zijn per ja. definitie. Nee, zeker niet. Nee, we, dit soort banen zijn we ook wel gewend. We hebben dit jaar, ik heb al in Nagano gereden, in Astana. Dat zijn eigenlijk een beetje vergelijkbare banen. en uh, Ook daar ging het niet heel slecht. Bij de Spelen wordt natuurlijk alles groot gemaakt. En dat doe je zelf waarschijnlijk ook. Hè? Alle details moeten, moeten kloppen. Um, ben je, blijf je een beetje rustig in deze dagen voor de wedstrijd?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 Uh, is het dat ook wel juist misschien wel eens lastig, omdat het zo monomaan is, dat je misschien juist alleen maar aan deze ijsbaan gaat denken en aan die prestatie op de 500 meter? Ah, je merkt wel dat het anders is dan bijvoorbeeld met een weken afstand. Je ziet ook heel veel andere sporters, je merkt dat de spanning wat hoger is. Uh, nu bij elke training staan er heel veel camera's en, uh, en die volgen je ook, hè, omdat je een van de favorieten bent. En dat soort dingen zijn wel anders, maar uh, ja. Op zich uh, valt het wel mee in vergelijking met een WK. Als het gaat om op bed liggen, zo min mogelijk doen, rustig blijven. Uh, ik vind dat redelijk hetzelfde als het WK. Alleen je merkt gewoon dat het door, door de omgeving wordt het gewoon een stuk groter gemaakt dan, uh, dan, dan een normale WK. Nou, heb je zelf ook gedaan hoor? Dat heb ik zelf ook gedaan. En, maar dat, is ook, uh, dat hoort hier ook bij. En uh, ik ga gewoon proberen om, uh, om er het beste van te maken. Ja. Je bent de favoriet, een van de favorieten misschien, ja, misschien wel gewoon de favoriet. Vind je het leuk?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 En ik heb er wel vertrouwen in dat als ik twee keer het maximale eruit kan halen... en dat me dat lukt, dan kan ik heel hoog eindigen. Michel Mulder, de favoriet dus voor die 500 meter, voor die gouden medaille. Maar je zegt er meteen bij, ik vind het eng. Wel eerlijk, Monique. Ja, dat is een heel eerlijk antwoord. En dat is natuurlijk ook dat zo. Dat hoor je namelijk niet zo vaak. Zeker niet bij de mannen. Ik kan me voorstellen nee. bij de vrouwen dat er wel eens vaker getwijfeld wordt. Maar bij de ja. mannen... Ja, maar het past wel bij, uh, bij Michel en ook wel bij Ronald om, om zo eerlijk te zijn. En ik denk dat dat ook uh, wel mooi is. En op die manier weet je gewoon dat ze heel dicht bij hen zijn. En uh, ik denk dat dat ook de kracht is van uh, de samenwerking van Michel met Gerard. Ze zijn dus heel erg op gevoel. Gerard en... van Velden, hè? ja, Olympisch ja. kampioen ook. Dus ja. die weet hoe het is. Die weten hoe het is en ze zijn heel erg met gevoel bezig. En ja, Michel heeft het nodig om 100% zichzelf te zijn. Om daar ook te kunnen, uh, te kunnen vlammen, zeg maar. Dus... Uh, ja, dat biedt wel uh, veel perspectief. Ja, ondanks het feit dat hij het eng vindt... ziet hij zichzelf inderdaad wel als groot favoriet. Uh, hij is dus vol vertrouwen. Uh, jij ook? Ja, ik, ik schat hem heel hoog in. Ja, als hij, uh, als hij inderdaad, zoals hij zegt... twee goede races rijdt, het maximale eruit haalt. Dan, uh, dan gaat hij hoog eindigen. Maar goed, vlak de Koreanen, de Japanners, vlak ze niet uit. Het is uh, 500 meter. Alles moet kloppen. Dus dat maakt het ook... heel erg spannend op zo'n uh, zo 500 meter. Met 3000 meter heb je qua techniek... iets meer tijd om, uh, om je techniek te pakken. Bij een 500 meter, uh, elke honderdste is, uh, is killing. Eén uh... misslag is gewoon einde verhalen. Dat kan zeker, ja. ja. Het zit zo dicht bij elkaar. Zeg, er is ook geloot, uh, die hebben we inmiddels hier. Uh, rit 6, uh, Groothuis tegen Hansen. Dan hebben we rit 15, de Smeekers tegen Potala. Dan een rit 19, de ene laatste rit, Mulder tegen Nagashima. Nou, dan hebben we dus een uh, echte knaller van de ja. rit. En de laatste rit is Ronald Mulder, want de eerste was Michel Mulder. De laatste rit, de rit 20, Ronald Mulder tegen Kuznetsov. Kun je dan ook spreken van een gunstige loting? Of maakt dat niet zo gek veel uit? Ik bedoel, ze moeten nog een tweede keer ook. Dus... Ja, precies. Ze starten. Zeker de broertjes milde starten binnen. Als ik zo de loting hoor, is dat misschien gunstig om te beginnen. Kijk, het is voor ieder uiteindelijk 500 meter. En je moet binnen en buiten starten. Dus je hebt twee heats. Een loting kan verschil maken. Maar je moet gewoon zorgen dat je ze voor bent. En uiteindelijk als eerste over de streep komt. Ja, want, En het feit dat zij in die twee laatste ritten starten? Ja, je moet gewoon koel cool blijven. Je moet koel cool blijven. En zeker op zo'n 500 meter. Hè, ze zijn dat uh, Op dit moment hebben ze daar ervaring in natuurlijk. Het is op het scheps van zijn snede. Moet je, moet je knallen. En het zorgt misschien wel voor extra wat spanning. Die, die ze kunnen omzetten in, uh, in snelheid op het ijs als ze gestart zijn. Dus uh, ja, het, het zal heel spannend worden morgen. Uh, hoe het er uiteindelijk... Uh, ja, na twee afstanden eruit gaat zien. ja Je had het net al even ja, in, in brede zin over de concurrentie... maar wie zijn wat jou betreft de belangrijkste outsiders... of misschien wel de grootste favorieten behalve die Nederlander? Uh, ja, Lee natuurlijk, Nagajima. Uh, ja, zo, zo, zo kan er ook natuurlijk iemand weer opstaan als een duvel uit een doosje... dat uiteindelijk uh, net de, de dag van zijn leven schaats... Dus, uh, ja, het gaat spannend zijn morgen. Het zou wel ongelooflijk zijn, hè? de 500 meter gouden medaille. Dat is uniek. is uniek. Als je, als je kijkt uh, vier jaar geleden op de 500 meter, was het gewoon, uh, ja, waren Nederlanders niet echt aan de top. En uh, de broertjes Mulder hè, en het team van Gerard van Velden heeft daar toch wel echt een verandering in aangebracht. Een uh, echte sprintploeg die zich voorbereidt uh, samen met uh, de ploeg van Jack Ory. Dus het uh, niveau in het sprint is enorm omhoog gegaan. En, je, ja. Dat is mooi, want kijk, als je met elkaar traint, hè, zoals uh, in de ploeg ook, uh, de ploeg van zowel Jan Smeekers... die traint met Stefan Groothuis en uh, Michel die traint met de andere mannen van, uh, van Beslist. Ja, het niveau gaat omhoog en dat zie je. Je moet met de beste schaatsers trainen, wil je zelf ook beter worden. En dat zie je terug in de, in de klassering en ik hoop morgen in het podium. Wat voor gevoel heb jij bij deze spelen? Kunnen dit historische spelen worden voor Nederland? Want als je gewoon kijkt, dag 1, pats, goud. dag uh, Sterker nog, goud, zilver, brons. Dag 2, ja. uh, goud. Ja, dit kunnen historische spelen worden. Hè. Gezien het voorseizoen is het natuurlijk uh, uh, zeker realistisch... om, uh, om zoveel medailles bij elkaar te halen. Um, goed, het blijft altijd spelen, dus je moet altijd scherp blijven. En dat geldt ook voor, de, voor iedereen voor de komende dagen, maar uh, ja, het ziet er gewoon heel goed uit. Goed, we gaan nog even naar het medailleklassement, want ja, het was super Sunday vandaag in Sochi. Behalve de schaatsmedailles werden ook nog zeven andere disciplines uh, de medailles verdeeld. Op geen enkele andere dag tijdens de spelen worden er meer medailles uitgereikt. En bij het skiën zorgde de afdaling bij de mannen opnieuw voor een davende verrassing, zoals zo vaak op te spelen. Edwin Peek.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 Dus Matthias Mayer inderdaad de verrassende winnaar. En Christophe Innerhofer die was misschien nog wel blijer met zijn tweede plaats. Hij geen goed seizoen, pakt zilver. En Kjetil Jansruut, dat is een alleskunde uit Noorwegen, die pakte het brons. Dus nog voor zijn landgenoot Axelund Zwindal. Dus inderdaad met Maaier een verrassende Olympisch kampioen hier bij de afdaling. En dan de eerste Olympische gouden medaille op de sloopstijl voor vrouwen. Die ging naar Jamie Anderson. En u vraagt zich wellicht af, deed er ook een Nederlandse mee? Inderdaad, Cheryl Maas. Ze viel vandaag opnieuw twee keer, kwalificeerde zich daarmee niet voor de finale en zometeen hebben we een reportage over de dag van Maas. De sloopstijl was niet het enige onderdeel dat voor het eerst op het Olympische programma stond. Bij het kunstrijden werd de landenwedstrijd gereden. En die bestaat uit een korte kuur voor dames, heren, paren en het ijsdansduo's. En voor de beste vijf van het klassement ook nog eens een keer een vrije kuur in de vier disciplines van het kunstrijden. Het team van Rusland was superieur. Yevgeny Plushenko zorgde met zijn vrije kuur voor de niet meer te overbruggen kloof. Maar de meeste indruk werd gemaakt door een 15-jarige super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 Mede door deze Lipnitskaya pakte Rusland het eerste goud van deze Olympische Spelen. Zilver was er voor Canada, brons voor de Verenigde Staten. En op de biatlon heeft de geboren Russische, maar voor Slowakije uitkomende Anastasia Kuzmina haar Olympische titel op de 7,5 kilometer sprint geprolongeerd. Net als in Vancouver won Kuzmina goud. Bij de mannen was er op de skiathlon ook een nieuw onderdeel goud voor Dario Colonia. In een zilverende, zinderende finale moet ik zeggen, rekende de Zwitser af met de Zweedse titelverdediger Marcus Helner en de Noord. Martin Zundby. De Duitse Felix Loch maakte zijn favoriete rol... bij het rodelen volledig waar. Hij pakt het goud. luft holen, nochmal die laatste drie kurven. Eins, twee, drie rechtskurven. Nu is het weer op de achterbaan. En de Olympia Olympiasieg voor Felix Loch. Goldmedaille. En daar is de vader, dat is Norbert Loch. En alle freuen zich hier. Olympia voor Felix Loch. En dan dachten wij dat Hans van Zetten heel erg hard kon schreeuwen... en heel erg optimistisch was. Log pakte vier jaar geleden trouwens in Vancouver ook al goud. Bij het schanspringen ging het goud naar een pol... Kamiel Stoch. Maar daarover zometeen meer van onze verslaggever Ayot Kloosterboer. En in het medailleklassement daar komen we, hebben de drie landen alweer twee gouden medailles. Noorwegen gaat aan de leiding. En omdat dat land ook al een zilveren en vier bronzen medailles heeft, staat het aan de leiding daar. Nederland is de nummer twee met twee gouden, één zilveren en een bronzen plak. En de Amerikanen staan derde. Behalve twee gouden heeft dat land ook twee bronzen medailles. Monique Kleinsman, tot slot even. Uh, want ja, gestopt met schaatsen. Maar je volgt het schaatsen natuurlijk op de voet. Ja, zeker. En, en ook andere sporten hoor. Ik, het, ja, het kriebelt. Dan. En dat, dat vind ik wel mooi. Hè? Dat je uiteindelijk in 2012 sluit je je schaatsen, schaatsen af. Ik moest stoppen met een blessure. Maar ik kan gewoon heel erg genieten van de sport. En uh, ja, dan merk je gewoon dat het kriebelt. En, uh, heb je alles gezien vandaag? Bijna ik, alles? Ik heb bijna alles gezien. Ik moet eerlijk bekennen dat ik vanochtend uh, zelf op de fiets zat. En uh, het was heel erg winderig. Dus ik fietste helaas wat langer over mijn rondje. Dus uh, ik was net op tijd uh, om, uh, om de schaatsers te volgen. Maar uh, heel mooi om te volgen allemaal. Nou, ik wil je danken voor de komst naar de studio. Je hebt in ieder geval dan de uh, race van Cheryl Maas gemist. Daar gaan we het nu over hebben. Ze kwam naar Swatchy als medaillekandidaat. Ze vertrekt uit Swatchy als de grote verliezer op dit moment. Snowboardster Cheryl Maas leek te bezwijken onder de druk en de torenhoge verwachtingen. De halve finale die haar naar de finale moest loodsen liep uit op een echec. Edwin Cornelissen beleefde de dag met Cheryl Maas en de bondscoach Milan Verhoop. De tribunes matig bezet om half elf smorgens in het uh, extreme park van Rosa Coutor. Twee mogelijkheden zijn er voor Sergio Maas om zich te plaatsen voor de finale van de sloopstel. Eén van de runs moet goed gaan. En dan gaat ze dus voor run nummer één. Nou, ze kwam goed door de railsexie heen, dat was perfect. De, langs de Metrouska, langs de pop, de Russische pop. Ze is een hele stijlige mooie backstop, dat was echt perfect. Toen kwam ze in en die deed ze zo gaaf... Ze een extra pook erin dat ze liet zien dat ze supercontrole had in de lucht. Zetten zette ze heel hard neer. En vervolgens kwam ze in frontside 3. En die, die deze hele mooie boom en super goede lengte. En toen was het eigenlijk net even te ver. En die kon ze niet houden. Ah, weer op de kont Sherry Maas. Daar komt ze beneden. Ze spreidt haar handen. Van nee, niet weer. In de slow-motion zien we haar nog een keer vliegen. Hoog gaat ze wel. Maar dat neerkomen, daar gaat het mis. Ja, toen was het klaar inderdaad. Veel oranje is er op de tribunes. De koning is komen kijken. Maurice Hendricks is komen kijken. En de ploeggenootjes van Sheryl Maas. Dolf van de Wal en Dieme de Jong. Actief in de halfpijp. En die gaan allemaal kijken naar de allerlaatste kans voor Sheryl Maas. Daar gaat ze. De eerste railsen. Oh, en meteen al onderuit bij de eerste de beste rails. Wat een dramatisch Olympisch toernooi. Ze grijpt naar haar hoofd. Die had ze toch moeten hebben. Daar was even enige verbazing bij mij, inderdaad. Maar ze viel op de eerste rail. En die zat er eigenlijk tijdens de training gewoon super goed in. Dus dat was vervelend. En toen was het over. Ja, dan is het klaar. Ja. De helm gaat af. Opnieuw dat armgebaar van ja, wat een deceptie voor haar. En ze Maas, staat er eigenlijk vrij ontspannen bij. Maar ik kan me voorstellen dat het inwendig wat anders voelt.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 Waardoor je extra punten krijgt en uh, ja, gewoon nog meer sneeuw, uh, de sneeuw in. <laughs> wat hebben jullie eigenlijk gedaan de afgelopen dagen? Want ja, het was duidelijk hè, na die kwalificatie dat ze toen wel druk voelde. Dat ze gewoon ja, niet zo lekker ook in haar vel zat. Wat hebben jullie gedaan om, om, om de blik weer fris te krijgen? Nee, dat hebben, wat wij gedaan hebben, dat hebben wij gedaan. En dat hoef ik niet met iedereen te delen, joh. We hebben rust gezocht, hebben nog een keer getraind. daaruit gekeken wat er uitkwam en we hebben gewoon... Vooruitgekeken naar wat er zou komen. Dus dat uh, kon je aan haar merken, ook wat onzekerheid in, hè? ook over het parcours. Ja, maar dat heeft ze altijd met je gedeeld. Dan ga je, neem ik aan, in die dagen met haar aan de slag om die angst in ieder geval weg te nemen. Ja, dat zie je goed. Dus praten. Ja, ook ja. Veel praten.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 Iedereen die, die snowboard zelf die weet hoe moeilijk het is om gewoon uh, over zulke jumps en rails te gaan. En ik hoop gewoon dat ze daar respect voor hebben en uh, ja, vooral plezier hebben in snowboarden snowboard. Dat is belangrijk bij iedereen. En dan, als haar run net beëindigd is en ze nog in de finish area staat, een opvallend beeld. Sherry Maas staat daar. En hoewel het natuurlijk dramatisch voor haar is verlopen, zien we een glimlach verschijnen. Lijkt ze zich happy te voelen, wacht ze op de volgende die naar beneden komt. Die onhelst ze en samen staan de twee snowboarders daar te dansen. Het e-check ontaart in een vrolijk tafereel. Ja, Amy voelen is een goede vriend van mij. Uh, ja, ik was gewoon benieuwd hoe ze ook aan het rijden was. En, uh, gewoon blij ook voor haar dat ze een dubbel backflip deed. Helaas viel ze ook maar. Maar goed, uh, de, het lijkt wel alsof er ook wel een soort van druk nu van de schouders is. Ja, dat zeker. En dat was de dag van Cheryl Maas. In Sochi begon vandaag ook het toernooi voor de Schansspringers. De mannen gingen van de kleine Schans. Ayot Kloosterboer, goedenavond. Goedenavond. Ja, iedereen keek uit naar de rentree van de Oostenrijker Thomas Morgenstern... na die verschrikkelijke val eerder deze winter. Hoe deed hij het? Nou, Morgenstern is gewoon nog niet genoeg hersteld van die val. Uh, het was uh, eigenlijk al ongelooflijk dat hij überhaupt aan de, aan de start stond. Voor mij is het een held hoor, dat hij, uh, dat hij dit presteerde. Want zijn, zijn historie is al, uh, al zo lang. Het begon afgelopen zomer toen hij moest herstellen van een knieblessure. Toen uh, had hij zelfs motivatieproblemen. Want hij moest zes maanden revalideren. En zijn vriendin maakte het ook nog uit. Dus ja, het ging niet zo goed met hem. En hij twijfelde uh, of hij wel verder zou moeten gaan. Maar één ding hield hem op de been. En dat was de gedachte aan Sochi. Toen viel die hard vlak voor de toernooi, Brak onder meer zijn vinger. Maar één gedachte hield hem op de been. Dat was Sochi. En een maand geleden ging hij weer onderuit. En toen heel hard kwam zelfs in het ziekenhuis terecht. Er werd even... Gevreesd voor een uh, Michael Schumacher scenario. Dat werd het gelukkig niet. Hij was al uh, na zes dagen ontslagen. En een week geleden maakte hij zijn eerste trainingssprong. En nu stond hij gewoon weer boven aan de schans. Voor mij is het, uh, ja, ik, ik zeg absoluut respect voor die man. Maar hoog kwam die niet. Dat geldt trouwens ook voor zijn landgenoot Gregor Schlieretzauer. Die we toch uh, op het podium hadden bedacht. Die werd uh, 18e na de eerste omloop. En toen dacht iedereen, wat is hier aan de hand? Hij sprong wel, werd wat matig gewind. Dat is zijn uh, excuus misschien. Maar ook zijn tweede sprong bracht hem niet heel veel verder. Werd uiteindelijk elfde. En dat is toch een, een flinke teleurstelling voor Gregor Schnieretzauer. waarvan we gedacht hadden dat hij hier zou gaan oogsten. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor Simon Amman, de grote kampioen. De tweevoudig kampioen van Vancouver en van Salt Lake City... Hij heeft vier Olympische individuele medailles op zak en zou hier wel even de vijfde pakken. Dat ging mooi niet door, want Simon Amman eindigt ook ergens in de achterhoede. Naar wie gingen de, de medailles dan wel? Camus Tocht, de leider in de wereldbeker, was een van de favorieten en maakte het helemaal waar. Hij was uh, ja, leider in de wereldbeker en ook uh, de regerend wereldkampioen. Hij sprong zo goed in de eerste omloop dat de rest eigenlijk al nog maar voor uh, zilver en brons bezig was. Dat waren de Sloveen Peter Prevc en de Noor Anders Bardal. Nou, in de eerste omloop Camille Stoch met een uh, fantastische sprong aan de leiding. Bardal tweede, Peter Prevc derde. En in de tweede sprong uh, wisselde dat nog even. Uh, zilver en brons draaiden om. Maar Camille Stoch werd met ruime afstand olympisch kampioen... voor de Sloveen Peter Prevc en de Noor Anders Bardal. Het was een mooie eerste avond op de Schans van het Ruski Gorki Ski Jumping Center. En Ayot, als we vooruitkijken naar het, de wedstrijd op de Grote Schand... zien we dan weer dezelfde mensen die nu in de medailles vallen... zien we die dan weer terug? Dat zou zomaar kunnen, want deze mannen zijn ook het hele seizoen al goed geweest. Dat geldt zeker voor uh, Camille Stoch. Hij heeft al vier overwinningen op zak. Maar je weet het niet, want uh, in het afgelopen wereldbekerseizoen... zijn er heel veel verschillende uh, winnaars geweest. Wel twaalf verschillende... En uh, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd en de marges zijn niet zo heel erg groot. Maar ja, de manier waarop Stoch deze eerste pakte, ja, doet wel uh, denken aan de, aan de grote schans. Want dat is meer zijn specialiteit. Als hij dit vasthoudt en skispringen is een kwestie van vorm, dan kan hij ook de grote schans zomaar winnen. En daarna heb je nog het teamspringen en dan kunnen de Polen ook goed scoren. Dat geldt trouwens ook voor de Slovenen en de Nooren. Dus die drie landen kunnen flink bijspijkeren in hun medailleklassement. Ayot, Kloosterboer, dank je wel. Dan gaan we meteen verder met kunstrijden. Want de verwachtingen in het Iceberg Skating Palace waren hoog gespannen tijdens de ontknoping van de teamwedstrijd in nieuwe onderdelen in Sochi. Er was Rusland alles aangelegen om het goud te pakken. Zo moest kunstrij-icoon Yevgeny Plushenko op zijn oude dag... nog komen opdraven om de eer van de natie te redden. Dus werd het in Sochi de avond van Plushenko en van een 15 supertalent een reportage van Edwin Cornelissen. So is het een special night tonight for Russia. Yes, yes, very special. Why? We are waiting only golden medal. Ah, oh, you expect the gold medal. Yes, yes, yes. Yeah. I hope so. This is our uh, a competitie, en and uh, now we expect a I think everybody expect this one. We zitten nog in ieder geval 15 minuten voor de wedstrijd. En ik verwacht vanavond dat het helemaal totaal volg. Ja, want we hoorden het al van de supporters. Ze verwachten veel van Rusland in deze teamwedstrijd. Een unicum, inderdaad. Hè? Uh, ja, voegt het wat toe, vind je aan het, het kunstschaatsen in, uh, in die Olympische wedstrijden? Ja, ik vind het een hele interessante wedstrijd. Uh, het, de, de, het kader waarbinnen de coach mag kiezen is. ...dat hij uh, zijn team kan samenstellen uit al die rijders die individueel zijn geplaatst. Bij de dames, bij de heren, bij de ijsdansers en bij uh, de kunstrijparen, Paren. Ja? Die Russen die richten de blik natuurlijk op uh, Plushenko. Hè? Want hoe het ook werd of keert, hij is de grote baas uh, van, uh, van die Russische ploeg. Hè? Nou, hij speelt een, een sleutelrol in uh, deze teamwedstrijd. Want de laatste paar jaar was het, uh, het rijden voor mannen in, de in Rusland... Uh, was teruggevallen naar een bedenkelijk niveau. En dat voortkwam de, uh, dat Rusland op een podium kwam bij de landenwedstrijd. Ze hadden hem echt nodig dus. Ze hadden hem dus echt, echt hard nodig. Hoor eens even dat publiek op het moment dat Jevgeny Pushenko het ijs betreedt... voor het opwarmen. De naam wordt genoemd. Ik denk het heel belangrijk. Because uh, it's uh, great voor ons. Uh, uh, his, uh, his name voor het team. Just his name or is he still de big skater that he once was? A good question. <laughs> uh, we hope that het uh, uh, team uh, will uh, recognize him niet alleen als een naam, maar ook als een Goed skater, ja. Yeah. Yeah. Er was wat twijfel hè? of die het nog zou kunnen. Hij was er een tijdje uit geweest. Dus uh, ja, in dat opzicht was het even afwachten hoe hij zich zou presenteren. Ja, u hoort al. De stemming komt er hier al in te zitten in het stadion. Inderdaad, Plushenko heeft natuurlijk in, uh, in Vancouver vier jaar geleden zijn laatste grote toernooi gedaan. Hij is nog één keer even teruggekomen bij de Europese kampioenschappen in 2012. Hij is inmiddels weer een aantal keren geopereerd. Ik heb me laten vertellen dat hij nog steeds een paar schroeven in zijn rug heeft... Dus die man die moet hier echt op zijn laatste eind gaan... om toch zijn bijdrage te leveren aan het teamresultaat. Hij opent. Ik denk dat a een real, real boss van het team Ja, mooi. Maak maakt er geen combinatie van. En natuurlijk is hij een heel belangrijk persoon. Axel, zo hoog zegt hij. Je krijgt extra bonuspunten voor. voor. Nu zien we dat hij een heel level niveau heeft... So hij is de uh, beste de oude meester eindigt zijn lange kuur. Ah, die uh, maakt zijn land af van trots. Daarmee heeft uh, hij hier op dit moment voor Rusland weer het uh, maximaal haalbare punt gehaald. Maar goed voor een gouden medaille is het nog niet. Het is een teamwedstrijd. Volgend onderdeel, de vrije kuur voor dames met een 15-jarig toptalent uit Rusland. staande ovatie. En het ijs wordt bedekt met alles wat mee te bedekken valt bloemen vallen op het ijs voor de jeugdige Julia Lipnitskaya. She's great. She's beautiful. And um I would like to thank her because she bring gold to Russia, we think. We hebben het over Julia Lipnitskaya, 15 jaar oud en ja, die laat zich een indruk achter. Ja, waar moet dit eindigen? Uh, ik heb haar nu al benoemd tot uh, nou ja, de, de kroonprinses hè, van, uh, van het kunstrijden bij deze Olympische Spelen. En dat is eigenlijk een voorzet voor het individuele toernooi. Want dan kan ze de koningin worden als ze daar ook nog het individuele goud pakt. En het zit er gewoon in, hè, want ze rijdt met een onbevangenheid die past natuurlijk bij de jeugd. Ze heeft nog niet die druk, dat gevoel van ik kan ook falen. Maar ze rijdt gewoon met een onbevangenheid. En dat is heerlijk om naar te kijken. Daar geniet ook iedereen van. Ja. Maar het ziet er ook zo soepel uit. Hè? Alsof het er allemaal geen moeite kost. Dit meisje dat roteert om de lengte. Alsof het een opgewonden elastiekje is. wat je even loslaat. Ja. En dan krijg je dus de bizarre situatie dat het ijsdans nog moet komen. maar dat Rusland al kampioen is. Ja, ze hebben nu 11 punten voorsprong uh, op uh, nummer 2 op uh, Canada. Ja, dat kan uh, Rusland niet meer ontgaan. Get away, ik zie En het moet gezegd worden, het was prachtig vandaag. Het kunstrijden Rusland dus kampioen bij de teams. Maar ja, wij hadden die gouden medaille van Irene Wust. En op het Olympisch Park kregen de drie Nederlandse medaillewinnaars... van de vijf kilometer van gisteren hun plak uitgereikt. Dat gebeurde door niemand minder dan koning Willem-Alexander. Sven Kramer, Jan Blokkenhuizen en Jorrit Bergsma... namen vervolgens, vervolgens keurige muts af voor het volkslied. Steven Dahlenboud, kick toe. aan die ons hebben Hallo! Ну, а сейчас начинается церемония награждения! Ladies and gentlemen, the victory ceremony for speedskating skating men's 5000 meter. Ja, dit is, dit, is, dit is zeker groot en uh, het blijft toch altijd wel een beetje speciaal om een uh, om, uh, medaille op medalplaatsen te krijgen, weet je. Er zijn natuurlijk verschillende geluiden, weet je. Natuurlijk is het ook mooi als je nog vol in die emotie zit en je krijgt die medaille. Maar goed, uh, ja, ook dit, dit zijn de spelen en uh, dat is een andere manier. De will worden presented by zijn Majesty de of the Netherlands, Willem-Alexander. Honorary member of the International Olympic Committee, Netherlands. De koning, koning Willem-Alexander, wat, wat zei hij toen hij jou de medaille omhing? Dat uh, heel Nederland uh, trots op mij was en uh, dat ik het heel erg goed gedaan had. En, uh, ja, het is natuurlijk super om met drie Nederlanders uh, daar te staan en dan ook nog van, uh, van, uh, van de koning uh, je medaille te krijgen. Dat maakt het wel even af. Medaille de bronze, representant de Pays-Bas. Berksman. Wordt, uh, het gaat de hele wereld over, hè? jij daar op het podium. Ja, dus uh, ja, daarom ben ik ook wel blij met, uh, dat ik dan op brons haalde. Dus uh, ja, ik... Het was gisteren een beetje neurig hè? Ja, klopt. Hier, hier was ik niet voor gekomen. Hier, uh, hier wil je gewoon jezelf laten zien. En uh, als je jezelf opblaast en uh, ja, je rijdt je slechts een rit van het seizoen, dan uh, is dat uh, in eerste instantie balen. Maar uh, ja, ik ben wel heel blij dat ik uh, brons wel kon behouden en, uh, ja, dat ik hier wel sta. Ja. En nou weet je alvast hoe het voelt, hè? Want ik kom nog 10 kilometer aan. Misschien zijn je straks op een andere trede. Heb je daar nog aan gedacht? Want ik kom hier terug. Ja, absoluut. Dat is, uh, dat is wel de bedoeling. Uh, de 10 kilometer, dat is uh, ja, echt mijn terrein. En uh, ja, ik, dus uh, ja, daar hebben we weer nieuwe kansen. En uh, ja, dan moet ik het wel beter aanpakken dan deze. Maar uh, ja, ja, daar heb ik echt zin in. in ja. Nederland. Jan Lottgeisen. Echt ah, kicken, ja. Het was wel uh, apart om, uh, om zeg maar een dag te moeten wachten totdat je hem krijgt. Maar als je hem dan helemaal krijgt, dat echt, uh, nou, dan doe je het gewoon uh, vier jaar lang voor. En uh, mooie uh, een bekroning op, uh, op je harde werk. Nou, zo voelt het ook echt. Ja, zeker. Ja. En dan krijg je niet van zomaar iemand, hè? Nee, zeker. Van, uh, van onze, onze kerstverse koning. Uh, ik denk dat het ook wel speciaal was dat we op de eerste dag van het spelen met z'n drie op het podium stonden. En, uh, ja, dat, uh, het geeft uh, nog een, uh, een, uh, een extra dimensie eraan dat je, dat je van je eigen koning krijgt, denk ik. Ja. Dat is helemaal mooi. Wat ja, zei hij? Vond het, uh, hij zei dat hij, het, uh, dat hij een aan, aan, aan een benemende race vond en uh, dat hij er uh, enorm heeft genoten. Dat hij het grote eer vond om hem uh, uit te mogen rijken. Ja. Gold medalist en the olympische champion representing Netherlands. Zolotuje medaille. en zvanie Olympische championa. Zoveel van Nederland, Sven Kramer. Heb je een beetje meegekregen van hoe Nederland die gouden medaille gisteren be beleefd heeft? Nou, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb heel lang uitgeslapen en uh, toen ben ik, uh, ben ik gaan eten en ik heb een beetje gefietst en zo. En, uh, ik moet zeggen dat ik nog niet echt heel veel op internet heb gezeten, dat ik, uh, maar natuurlijk heb wel heel veel reacties uit Nederland gekregen. Natuurlijk. En, uh, ja, ik kan niet ontkennen dat het, dat, uh, dat het een groot feest is geweest. Heb je hebt het gevoel nu echt van de kop is eraf, uh, op naar de rest van de Spelen? Nou ja, ja, zeker is de kop eraf, maar ik uh, kan het ook weer de teugels niet te veel laten vieren. natuurlijk, uh, ja, je, uh, ja, uh, je moet de eerste altijd hebben en die moet overwonnen worden. Maar volgens jij, ja, kan het nog maken en breken. Ladies and gentlemen, please stand for the anthem of Netherlands. En dit hopen we nog vaak te horen de komende weken. Dit was de medailleoverhandiging van de vijf kilometer. Sven Kramer natuurlijk, de gouden medaille, ook zilver en brons voor Nederland. Naast al het Olympisch geweld van vandaag was er ook natuurlijk andere sport. Zo won judoka Linda Bolder het prestigieuze judo-toernooi van Parijs. Ze won de finale op Ippon. Henk Gol en Marinde Verkerk pakten het brons in hun gewichtsklasse. En Bas Verweilen deed het goed bij het schermen. Hij won op Degen, won die het hoog aangeschreven toernooi van Berlijn en het Nederlandse Fat Cup team Dan hebben we het over vrouwentennis. Mag een promotie-degradatie-duel gaan spelen voor een plaats in de wereldgroep. In de laatste poolwedstrijd werd Wit-Rusland met 3-0 verslagen. Vier overwinningen op rij dus voor Nederland. En Nicky Terpstra, wielrennen dan, heeft de eerste rit in de ronde van Qatar gewonnen. Hij won in de sprint van vier medevluchters, is meteen ook de eerste leider daar in Qatar. En dat waren de berichten. U kunt zo meteen natuurlijk, zoals gebruikelijk, op de avond gaan luisteren naar met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door John Jansen van Galen. En morgen zijn we er weer met een Olympische Sportdag. We beginnen om twee uur met Radio Olympia. Daarvoor kunt u om het uur updates horen van de Olympische Spelen op de halve uren vanaf half tien. Dan weet u dat ook alweer. En dan maar hopen dat het morgen weer zo'n prachtige dag wordt. Net als de dag van vandaag. Met veel mooie successen. Ze lacht van de pijn, maar misschien ook wel van geluk. Het hele su su supportersvak vanuit Nederland staat al. Staat voor Irene Buust. Olympia ziek voor Felix Lach. Goudmedaille. Olympia voor Felix Lach. Maar wat een tijd <laughs> 4-0-0, 34. Dit moet toch goud zijn? 42 jaar geleden won de laatste pool. Goud op de schans. En nu Camille Stoch.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 Bronze die ook heel mooi uitgevoerd. Oh nee! Maas onderuit. Waar ze even op de dips gaat en dat doet ze niet per ongeluk. Nee hoor, dat doet ze gewoon expres. Uh, ze maakt daar een uh, vreugde pirouetje en valt nu in de armen van Geert Kuiper. Zo blij dat het is gelukt. Dat zegt. Uh... Echt ja, dat is echt opluchting. De koningin applaudisseert, Willem-Alexander de koning applaudisseert ook. Iedereen Wust maakt haar ereronde in de Adler Arena. Ik ga er zeker van genieten. Dankjewel, komt goed. Ik ga mijn best weer doen. Doeg! Hoi!